Gestart. Maar nu eerst het NOS nieuws van 2 uur. Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Het winterweer in Amerika zorgt voor een hoop problemen. Sommige mensen moeten hun kerstmaaltje misschien op het vliegveld eten... want duizenden vluchten zijn geschrapt door de harde wind en de neerslag. Ook voor deze vrouw is het afwachten of ze nog wegkomt. We got naar het airport en um, have it, got we of uit de auto... 6-hour is we Door ongelukken in het land zijn al meerdere mensen om het leven gekomen. Zo was er in Ohio een grote kettingbotsing met 50 auto's. De vermiste Nadia is in goede gezondheid teruggevonden, heeft de politie laten weten. De studente van 28 was acht dagen lang vermist. Een oproep van haar ging massaal rond. Ze zou voor het laatst in Heerle zijn geweest. De politie dankt iedereen voor het meezoeken. Een vrouw is in een diepe put gevallen in Utrecht, gebeurt op een begraafplaats. Ze viel waarschijnlijk vijf meter naar beneden en raakte gewond. De brandweer heeft haar bevrijd en ze is naar het ziekenhuis gebracht. En zo klinkt het deze dagen in het centrum van Drentse Emmen. Ah! Daar staat tijdelijk de langste glijbaan van Nederland. 35 meter met een juttenzak om je kont naar beneden roetsen. Hoe was dat? Leuk. Ja, wat is er zo leuk aan? Hij gaat heel snel. Ja? En het water op, dan ga je heel snel. Ja, het staat er de hele kerstvakantie. En als je een echte glijbaan bent, dan moet je er even heen. Want zo'n lange glijbaan in ons land, dat maak je niet vaak mee. Dit is een glijbaan die je uh, nou ja, veelal ziet op, uh, op kermissen of op uh, kerstmarkten. En dan voornamelijk ook uh, buiten Nederland. Maar wij hebben hem nou gewoon in Emmen staan. Ja, een ritje is niet gratis. Je betaalt 2,50 euro en het geld gaat naar de voedselbank. Voor de veel glijers is er ook een strippenkaart te koop... zodat je veel vaker kan. Het weer in de ochtend is droog, grijs, af en toe zie je zonnetje en 11 graden. Morgen begint kerst droog, maar in de middag weer regen. En tweede kerstdag nog meer regen. Het wordt een graad of 11. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB.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 Met men nu, Zandvoort op zaterdag. Vrolijke Kerstfeest. In een mooie tijd aan het eind van het jaar. Zoek je de warmte bij elkaar? Vier, is aan, de kerstboom glans, de is feest. The mood is right The spirit's on We're here tonight And that's enough Simply having a wonderful Christmas time Simply having a wonderful Christmas time The party's on The feeling's here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 Up. We're here tonight, and that's enough. We're simply having a wonderful Christmas time. We're simply having a wonderful Christmas time. Even na twee uur een hele goede middag. En welkom bij uh, CFM, het programma Sanfoort op zaterdag. En jawel, hè, de dag voor kerst. Dus uh, heel veel kerstmuziek op de Sanfoorts Radio. En we begonnen vandaag met uh, Paul McCartney en uh, Wonderful Christmas Time. Nou, onze gast is ook binnen en uh, jij bent ook binnen. Goedemiddag, uh, Benno. Goedemiddag, Rob. Goedemiddag, luisteraar. Ja, wat heb je een mooie uh, kerstmuts uh, op. Ja, en jij ook. Ja. Ja. En jij met een belletje. Ja, een wel, hoor je een beetje, Ja, of niet? ja, ja precies. Nou, ja, een ja, ja. klein beetje. Klein Heel klein beetje. beetje. Ja, ja, ja. ja, onze eerste gast is binnen, Ernst Brokmeijer. En daar is natuurlijk een, een hele goede reden voor en uh, positief nieuws. Het gaat over uh, dat leden van de reddingsbrigades uit de regio een uh, penning hebben gekregen voor hun inzet in uh, watersnoodramp, uh, zullen we maar even noemen, in uh, Limburg en België in 2021. Uh, maar zeer verdiend. verdiend. Uh, zeer, ja, zeer verdiend inderdaad. Uh, en nog veel meer positief nieuws. Opvallend veel positieve berichten. En daar ja, we... daar gaan we het niet over Albert Heijn hebben dan? Uh... Ja, daar gaan we het ook over hebben. Want dat is weer de andere kant. Oh. He, ja, dat, uh, dat er ook weer uh, veel meldingen, veel nieuws is van de brandweer. Um, in de zin van dat er toch de afgelopen 24 uur... toch eigenlijk alweer heel veel gebeurd is um, in Zandvoort, in de regio... En de grootregio, zal ik maar even zeggen, voor de mensen die Amsterdam daar dan ook bij rekenen. Um, dus dat, uh, dat gaan we allemaal meenemen. Ja, nou, ik en heb muziek. de bellen op de achtergrond, hè? hoor je het? Ja, ja, ja. Jij ja. zei vorige week van, uh, ik wil bellen op de achtergrond. Nou, oh, dingelbelt. Ja. <laughs> bij deze. Ja, uh, hartstikke leuk. Goed, ga door. Uh, nou ja, dat, dat, dat gaan we doen. Nou ja, gezellig. Ja. En uh, heel veel uh, kerstmuziek. Ja. Uiteraard, uh, oh, ja, oh, hey, dat, dat, dat is mijn zus. Die ga ik zo, <laughs> ga ik zo opnemen. Oh. Maar is uh, gaan we lekker uh, kerstplaatje... Uh, ik uh, heb ook uh, nog een post. We oh gaan, ja, we ja je hebt kerstkaarten. Ja. Ja, ja, ja. Nou, dus, uh, Daar gaan we ook uh, aandacht uh, aan besteden. Ja, zeker. Kerstkaart voor mevrouw Smit. Ja, mevrouw Smit, u oh, kunt oh, de kerstkaart ophalen bij de studio. Woont ze je? Geen idee. <laughs> Kijk eens op zolder. Ja. Goed. Tussen twee en vijf uur gaan we lekker rommelen. Telefoon is weer stil, dus... Nou de jingle bells komen eraan en het is kerstvakantie hè? Ja, ja, ja, het is eindelijk begonnen. Heerlijk. Happy holiday. Happy holiday. Happy holiday. Happy holiday. Happy holiday. Happy holiday. While the merry bells keep ringing. Happy holiday. It's the holiday season, and Santa Claus is coming round. The Christmas snow is white on the ground, when old Santa gets into town. He'll be coming down the chimney down. He'll be coming down the chimney down. It's the holiday season. And Santa Claus has got a toy for every good girl and good little boy. Santa's a great big bundle of joy when he's coming down the chimney down. When he's coming down the chimney down. He'll have a big fat pack upon his back. And lots of goodies for you and for me. So leave a peppermint stick for old Saint Nick. Hanging on the Christmas tree It's the holiday season The holiday season. So hoop de doo and dickory-dock Don't forget to hang up your sock Cause just exactly at twelve o'clock He'll be coming down the chimney down A big fat pack upon his back yeah! And lots of goodies for you and for me So leave a peppermint stick For old Saint Nick Hanging, Hanging on a Christmas tree, tree. It's a holiday, holiday season So a hoop-dee-doo And dickory-dock uh, Don't forget To hang up your socks. just exactly At twelve o'clock He'll be coming down the chimney Coming down the chimney Happy it down happy holiday. Happy holiday happy holiday happy holiday while the merry bells keep ringing happy holiday to you happy holiday take the bassline out uh huh, uh -huh. Yeah. It bump, bump. It's the R-N-O-L-I It's the hard knock o l i For treat us We can't trip Instead of keep saying We It's the r n o From standing on the corners poppin To driving some of the hottest cars New Yorkers ever seen For dropping some of the hottest verses rappers ever heard From the dope spot with the smoke clock, thinking the murder scene. You know me well from nightmares of a lonely cell. My, my only hell, but since when y'all niggas know me to fail. Fuck nah, we all my niggas with the rubber grips or shots. And if you with me, mama rubber your tits And what not? I'm from the school of the hard knocks We must not let outsiders violate our blocks. And my block, let's stick up the world and split it 50-50. Uh-huh. Let's take the dough and stay real tricky. Uh huh. Re Sip the chris and get pissy pissy. Flow infinitely like the memory of my nigga Biggie. Biggie Baby, back. you know it's hell when I come through. Uh -huh. The life and times of Sean Carter, nigga, volume two. Y'all niggas hard, get ready. It's a hard life for us. It's a hard not life for us. Static reading, we get crazy. Static reading, we get crazy. It. It's a hard not life. I flow for those drooled out.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 From lukewarm to hot, sleeping on futons and cots, the king size, green machines, the green fives, the scene pies. Let the thing between my eyes analyze life's ills. Then I put it down tight, real. I'm tight, grill with the phony rappers. Y'all might feel we homies. I'm like, still, y'all don't know me. Shit I'm tight, real. When my situation ain't improving, I'm trying to murder everything moving. Feel me? Yeah. gotta eat stay on my toes got a lot of beef so logically i pray on my foes hustlers still inside of me and as far as progress you'd be hard pressed then find another rapper how to speed okay. i gave you prophecy on my first joint and you all lamed out didn't really appreciate it till the second one came out so i stretched the game out Etched your name out put jigger on top and drop albums non-stop for you En in deze speciale kerstuitzending twee platen achter elkaar. Als eerste de vakantieplaat uiteraard van Andy Williams en Happy Holiday. En daarachteraan JC en de Hard Knock Live. En dat plaatje, ja, dat, uh, dat was voor mij nog een beetje uit uh, de piratentijd, uh, Benno. Zeg oh, ja? maar, uh, dat ze die altijd uh, op de kerstzenders uh, draaiden. Oh, ja. Rond de kerst kwamen er altijd speciale zenders uh, in de lucht. Ja. En dan draaide ze de JC, dus uh, die houden wij er ook gewoon lekker in. Oké, okay, nou, nou ja, uh, nog even een kerstkaart voor uh, familie Bal. <laughs> oh. Die ligt, uh, kunt u uw kerstkaart ophalen aan de Tolweg 10A. Ja, ik ga ze niet allemaal tegelijk doornemen, het is een hele stapel. Dus, uh, maar goed, uh, we gaan... Uh... Zit er ook voor de radio bij? Uh, nee, nee dat niet, niet voor de radio. Alleen dat is maar weer allemaal families. Uh, we gaan eens even de ellende doornemen. Uh, gisteren om 17.17 .17, uh, was er een reanimatie in Bentveld. Uh, hoe dat is afgelopen aan de Zandvoortselaan, dat, dat weten we natuurlijk niet. Dat is opmerkelijk trouwens. Uh, dan kijk ik ook even naar Ernst Brokmeijen. Die is aangeschoven. Ernst, dus, uh, daar stuurde de meldkamer de brandweer van Halem-West naartoe. Dat is merkwaardig. Zou je toch eigenlijk, Bentveld zou je toch eigenlijk zand voor verwachten. Maar de, ja, ik zit een beetje van de aanrijtijd van, uh, van Zuilweg 200 naar de Zandvoortselaan in Bentveld, zou je denken van... die is veel langer dan van de Linnéestraat naar uh, de Zandvoortselaan. Ja, dat zou je denken. En dan, dan is het alleen maar gissen. En eigenlijk het enige wat ik zou kunnen bedenken... is dat er misschien tegelijkertijd ergens anders een incident was... waar ja, nou, de nee. collega's van Zandvoort al waren. Maar ik zeg, dat dat is gissen. Nee, dat begon pas om acht uur. Toen, toen <laughs> was jij net een half uur uit die Albert Heijn met je karretje. En... Ja, ja. ja, ja, ja. Maar wat dat betreft... Uh, mijn kerstinkopen zijn binnen. Uh, ja. Nou ja, en van van inderdaad, de, de weer Oh, is, uh, en ik had niks gehad. Uh, ja. Dus ik, uh, ja, dat bericht ging natuurlijk uh, snel rond gisteravond. Ja, ja, ja. Dat, uh, ja uh, uh, pech voor de Albert Heijn. Ja, ja ik was daar vanmorgen, uh, Ernst. En rookt er ook heel erg naar parfum. Ze hadden de zaak uh, flink uh, volgespoten met parfum, uh, dat, dat je er ook niet uh, rook. Dus, nou ja, en er werd om, dat was dus exact om acht uur gisteravond. En om 2020 werd ook de burgemeester van Zandvoort gewaarschuwd. Want het werd opgeschaald naar een middelbrand. Maar het, dat viel eigenlijk wel mee, hè? Zou het toch snel onder controle? Ja, klopt. Het personeel had het ja. al een beetje geblust. En de brandweer die moest het alleen het klusje afmaken. Dus dat, nou ja, en toen dachten we, nou, nou kunnen we allemaal gaan slapen. En dat uh, lukte eigenlijk uh, prima. Tot, uh, nou ja, uh, nee, uh, zeven over half 12 moest de brandweer nog van Zandvoort nog naar de Genestetsstraat... voor een koolmonoxide, uh, gevalletje. En uh, daar schijnt ook toch wel uh, een ambulance te plaatsen zijn geweest... Uh. Toen eigenlijk, uh, even kijken. Ja, is verder niks over bekend, hè? Wat nee, nee, uh, nee, afgelopen nee. Is. Dat is. Dat is altijd, meestal houden ze klein. Uh, dan, uh, nou, en toen, in uh, 2347, toen was de klapper in Haarlem, in de Emmerikweg, een brand in een uh, 150 volt uh, gebouw. En uh, dat werd uiteindelijk opgeschaald naar grip 1. En toen werd de burgemeester van Halen weer uit zijn bed gebeld. <laughs> dus de, onze burgemeesters hadden het wel, wel druk. Uh, en dat was de stroomstoring. En uh, hadden jullie hier in Zandvoort de last van eigenlijk? Even een hele kleine dip van, nou, nog geen seconde, denk ik. Okay, en bij jou, en uh, sommige apparaten uh, ja, die, uh, reageerden ja, er wel op en ja. andere gingen gewoon door. Dus ja. Uh, ja, heel vreemd. En bij jou, Ernest? Nou ja, het, het was in ieder geval zo kort dat de wekkers uh, niet gereset waren. Maar oh. wij zaten midden in een spannende film waar echt uh, het moment Supreme kwam. <lacht> <lacht> en ja, de tv ging even aan en uit. <lacht> dus het, was, uh, het was wel duidelijk dat er iets was. Toen dacht ik, ja. dus nog alleen bij ons. Maar ja, ja, dan ja dat denk ik tijd, Via hè? Ja. social media, <lacht> ja. een beetje binnen ja. vijf minuten, dat het wat groter is. Ja, ja. Nou ja, volgens mij 30.000, 40 40.000 mensen in Haarlem. Uh, ja, toch ja. ergens tot in de nacht. Uh, zonder ja, tot stroom. vier uur, geloof ik. Dus dat is een flinke, ja. flinke storing. Ja, en ik las in het Hames Dagblad... dat voor je, voor je koelkast hoef je niet bezorgd te zijn. Die kan 16 uur zonder uh, stroom in, in ieder geval. dan uh, bederven de spullen eigenlijk niet. Ja, en de DJ's uh, van uh, de radio, die waren er ook uh, gisteravond in de studio. En oh ja. <laughs> in één keer viel het. Uh, die waren net uh, midden in een jaarmix, waren ze bezig. Echt waar? Een uh, lekkere jarenmix van Dennis. En uh, ja, die was aan het uh, draaien. En toen uh, was het uh, ineens stil. Ja. Ja. En gelukkig uh, bleef de livestream het gewoon doen. Dus uh, ze waren weer snel on-air. Ja, ja, gelukkig maar. Nou ja, toen dachten we dat het de ellende een beetje gehad hadden. Maar dat was nog niet helemaal zo. Want uh, vanochtend om uh, 10.23 uur 23... Was er Bij Dirk van den Broek was er, had men last van stank of hinderlijke lucht binnen. En daar ging de brand weer dan ook naartoe. En dat uh, niet met zwaailicht en sirenen rustig gaan. Zo erg was het blijkbaar ook al niet. Dus dat viel allemaal wel reuze mee. Nou ja, dus de supermarkten die het wel, uh, krijgen het wel voor hun kiezen. En dan toch twee hele grote branden in Amsterdam. Daar, uh, daar had men ook heel veel lasten van, uh, van brand. Twee flats... Flatbrand. Branden in flats. Hoe zeg je dat eigenlijk? Flatsbrand? Flexbrans? Flat <laughs> ik heb geen idee. Ja. Fletbr. Uh, maar dat is allemaal uh, natuurlijk onder controle. Dat was in de Slotormeerlaan. Daar was om uh, rond 12 uur was daar een, een, uh, een hoopje lente. En uh, nog in ergens anders. Even kijken, ja, dan heb ik hier uh, Pierre. Lalementstraat, uh, ik spreek het maar even zo uit... was ook een zeer grote brand. Dus twee zeer grote branden achter elkaar in Amsterdam. Zonder gewonden gelukkig. En uh, ja, woningbranden allemaal. Nou, heel mooi. Dat was het uh, nieuws in het uh, kort. Ja. Zometeen gaan we met uh, Ernst uh, verder praten. Maar eerst even Coldplay en uh, Christmas Lights. Another night, another fight Tears we cried, a flood Got all kinds of poison in Of poison in my blood I took my feet to Oxford Street Trying to ride Doesn't really feel like Christmas at all. ZANG En dat was uh, Coldplay en uh, Christmas Lights. Ja, uh, Brok mij uh, vanmiddag uh, te gast bij ons in de studio, Benno, ja. bij De versierde studio van uh, CFM. En uh, jij met je kerstmuts op. Ja. Hè? Nogmaals, staat je goed. Be Dankjewel. je maar ja. een beetje warm. Zfm-live.nl kan je live meekijken. Ik, ik, ik hoop dat ik het volhoud. <laughs> doe je best. Op, ik doe ook mijn best. Op de, de televisiezieker... Uh, zieker, uh, eruit alsof ik 10 kilo zwaarder ben. hoor. Dat is een hele bolle kop waarschijnlijk. Maar goed, Dat, dat is, zegt uh... hij nu hoor. <laughs> <laughs> er is welkom. Um, ja, je zit hier natuurlijk met een reden. Je bent uh, woordvoerder zowel van de Zandvoortse reddingsbrigade... als van reddingsbrigade Nederland. Ja, dat klopt. En, um, en dan maakt het altijd zo leuk om jou in de uitzending te halen. <laughs> want dan kunnen we het altijd ook bredere zaken van bespreken. Ja, ja, ja. ja. Um, nou, afgelopen week een leuk artikel in het Haams Dagblad... Ja. over de zijn uitgedeeld aan de leden van de Redesbrigade. Want ja, die, die zomer van 2021... dat was natuurlijk een hele heftige zomer voor jullie. Want aan de ene kant was het... dat staat ook in het artikel... heel mooi weer. In, ja, het was heel deze, druk op het strand. Ja, maar jullie moesten ook naar uh, Limburg en België. Ja, en, en ondanks dat het daar wel al in die week daarvoor... Uh, nou ja, wat hoogwater was. In Duitsland waren al wat overstromingen, in België ook. ja. Um, toch nog heel onverwacht. Um, um, de, de woensdag op donderdag 14, 15 juli. Um, um, ja, eigenlijk in die aanloopdagen ervoor... waren wij ook wel geïnformeerd bij onze landelijke organisatie. Van goh, is er een vooralarm? Ja, uh, ja. Moeten we iets doen? Ja. Ja, eigenlijk de veiligheidsregio's in, in onder andere Limburg... die dachten, nou ja, hè, er komt wel wat hoogwater... maar dat gaan we wel overzien. En, hè, de Maas en de grote rivieren zijn natuurlijk de afgelopen jaren... En naar de eerdere watersnoofdrampen in 95, 96 helemaal van nieuwe dijken voorzien. Ja, nieuwe oh ja. overlopen. Ja, ja. Uh, maar men had eigenlijk geen rekening gehouden dat ja, het water kon niet meer in de grote rivieren buiten de oevers. Dus zochten aanpalende wateren. Uh, onder andere in Valkenburg en op andere plekken. En dat leidde ertoe dat in, op woensdagnacht uh, rond een uur of twee, drie uh, ja, eigenlijk uh, landelijk groot alarm werd geslagen. Want het water steeg dermate hard dat uh, Valkenburg en een hoop plaatsen daaromheen uh, echt, echt letterlijk. Uh, hardstromend water onder water liepen. En dat betekent dat uh, in de nacht... Uh, landelijk de nationale reddingvloot... Uh, dat is een vloot van, uh, van zo'n 88 boten... Zo. Uh, samengesteld uit de Range Brigade, en brandweereenheden... Ja, die zijn eigenlijk uh, met, met stel en sprong gealarmeerd. En uh, de eerste uit, uit Zuid-Holland... zijn echt om drie uur... met, uh, met uh, zwaailicht en sirenen naar uh, Limburg gereden. Okay. En hier vanuit Noord-Holland... wij uh, vormen met alle Noord-Hollandse uh, diensten... één peloton, zoals dat heel mooi heet... 16... Uh, ja. En die zijn eigenlijk uh, uh, donderdag uh, in, in de loop van de ochtend uh, ook vertrokken richting, uh, richting het zuiden. Ja, ja, ja. En uh, ook met zwaarlicht is één of twee doet dat rustiger? Dat ja. mocht toen iets rustiger. Want uh, de, het idee was dat we gingen ter uh, ja, aflos ondersteuning van het eerste peloton wat okay. daar was. Alleen uh, ja, op de route. Um, um, en de jongens en meiden ook vanuit Zandvoort, maar ook Haarlem, Heemstede, Wijk aan Zee... Nou ja, eigenlijk tot aan uh, Den Helder aan toe. Uh, van heel Kennemerland en, ja. en de andere delen van Noord-Holland. Die uh, kregen eigenlijk halverwege hun min ja, of meer aflosreis uh, een nieuwe spoedopdracht. En dat was uh, rij door naar Luik. Oh. Um, dat was echt wel uniek. Hè? Ja, ja. De, de vloot bestaat al heel lang sinds de watersnoodramp. Um, allerlei inzetten gehad in Nederland getraind uh, om in Nederland te opereren. Um, nou, in 2018 is die vloot helemaal opnieuw ingericht samen met de brandweer was nog nooit ingezet. Hè, dus dat, dat was allemaal nieuw. En, even, maar, even daarover. Ja. Uh, die, die samenwerking met de brandweer. Hoe ziet dat er dan uit? Uh, uh, jullie leveren de boten... En, ja. en de mensen die ja. het kunnen bedienen. En, en uh, natuurlijk uh, de lifeguards. En, en, klopt. En, en de brandweer op sommige plekken ook. Eigenlijk heeft elke veiligheidsregio... in 2018 een, een, een keus mogen maken. Ja. Um, ga je verder met de... renningsbrigade in en in jouw regio... en, en, en, en ga je die zeg maar onder de vlag van de veiligheidsregio... naar dit soort situaties sturen. Of vul je het in met je eigen brandweereenheden. Er zijn ook wat regio's in Nederland... waar en wat minder renningsbygade zitten... maar vaak wel een aantal eenheden van de brandweer... de oppervlakte de renningsteams. Oh ja, ja. Um, dus uh, je ziet er ongeveer... Uh, nou, een kleine driekwart van de vloot is uh, uh, oranje, zoals we dat noemen. Ja. En er zijn er ook rood. Hè. Bijvoorbeeld Zaandstreek-Waterland levert ook vier eenheden. Dat is de reddingsbrigade van... Uh, van Zaanstad en drie eenheden van de brandweer. Oh, ja, ja. Die vormen dan samen een, een groep. Ja. En, maar daar hebben ze ook heel veel water. Hè? Daar hebben ze ook heel veel water. <laughs> ja. dus dat, ja, het is echt, echt een, een hybride samenwerking tussen beide organisaties. Ook in de, in de bevelvoeringen, de, de officieren van dienst. Ja. Dat kan zijn iemand van de range begaan. Dat kan zijn iemand vanuit de brandweerhoek. Ja. En die moeten daar echt met elkaar nou ja, zo'n zo inzet doen. Nou lijkt het me voor de, de reddingsbrigades van Heemstede en Haarlem... lijkt het me nog spannender zo'n inzet dan voor de reddingsbrigades van Zandvoort en de Muiden... die toch veel meer, in mijn beleving, werkervaring hebben. Nou, het, het, het, is, het is soms lastig vergelijken. Hè? Wij, wij hebben in die zin heel veel ervaring op het strand en in zee. Kleine EBO-gevalletjes, zoekacties. Nou ja, reanimaties, N nee, de, ja, heftige dat, dat, Ja, ja. Um, um, maar toch altijd op, op groot open water. En je ziet dat uh, nou, een reisbrigade als Haarlem Heemsteden. Um, veel meer en beter uh, getraind zijn in het varen op binnenwater. Okay. Uh, zij doen ook best heel veel evenementen een jaar rond. Denk aan alle city swims, mudmasters waar ze actief zijn. Uh, dus ik denk uiteindelijk dat het elkaar uh, versterkt. Hè. Okay. Ik denk inderdaad hè, qua, qua improviseren, directe inzet. Ja, ja, ja. Misschien dat de, de, de livecards van een kustbrigade iets in het voordeel zijn. doordat ze dat vaker doen. Uh, maar weer wat meer expertise over nou ja, binnenwater, riviertjes, slootjes. Zit weer iets meer bij, uh, bij onze, uh, onze lifeguards uit het binnenland. Dus ja, Ik ja, denk ja. die samenwerking is wel belangrijk um, om, om daarmee in de gang te gaan. Ja, ja, ja. Oké, okay, ik denk dat we even naar muziek gaan Rob. Hè? Ja zeker en dan uh, even het weerbericht tussendoor. En dan komen we zo meteen oh, ja. weer bij uh, Ernst uh, hmm. terug. What I got is what you need, a little m l -O -V -E. What I got is what you need, just a little L. als we dan uh, toch uh, teruggaan naar de piratentijd... nou, dan kunnen we daar zo wel draaien. Unique, hoor, je. En cut is what you need. The... De zaterdagmiddag Zandvoort op zaterdag... met nu het weer. Ja, nou, het, het weer wordt uh, wisselvallig de komende week. Uh, we zitten tussen de 8 en de 10 graden. Ik moest even... Uh, nee, 12 graden. Uh, vandaag uh, 31 december. Dat schijnt toch wel een warme dag te worden. Is het natuurlijk nog ver weg... Uh, wat gaat het aan regenen? Uh, nou, dat valt eigenlijk wel mee. Oh? De, ja, dat valt wel mee hoor. Tussen, tussen de 0,8 mm tot max 5 mm de komende week. Dus dat valt wel mee. Uh, weinig zon ook. Uh, tussen de 5%. Uh, procent, uh, tot 35 45 zie ik hier ook nog staan. Kals op zon. Nou ja, het is vanmiddag in ieder geval uh, heel goed en rustig weer in Zandvoort. Dus uh, we hebben absoluut geen klagen. Dus... Geen uh, winterwanderlent, hè? Uh, nee, nee, nee, nee, dat, nee. Dat zit er niet dat, in. Dat moet je in Amerika zijn, hè? Ja, nou. nou voel... Daar is het min 45 met een gevoelstemperatuur van min 10 of zo. Dus, uh... Goed, wij blijven even hier. <laughs> <laughs> Oké, okay, nou ja, dat was het weer, uh, Benno. Ja, dat was het nou, weer. Helemaal hoor. goed na te lezen, uiteraard ook op onze eigen... Eigen app. Jazeker. En zo is het maar net en uh, we gaan weer verder met Ernst uh, Brokmeijer. Ja, want uh, zoals we al hebben aangekondigd, uh, afgelopen week werden de penningen uitgedeeld aan de leden van de reddingsbrigade. En dat gebeurde in Weesp. Waarom daar? We niet waarom doen? wees? Ja, waarom ja, ja. wees? Wat is dat voor een, uh, een gat? Ja, ja, uh, wat ik de net al vertelde. Uh, uh, we zijn natuurlijk in, in juli uh, vorig jaar uh, ingezet uh, tijdens uh, ja, de watersnood in België en, en, en Limburg. Ja. Um, en we zijn daar met uh, wat dan helemaal heet het Peloton Noord-Holland naartoe geweest. Dat bestaat uit vier groepen. Um, en eigenlijk Kennemerland en amsterdam amstelland Dus dat is uh, Amsterdam-Amstelveen. Uh, ja, we werken altijd heel intensief samen. Dus we was ook besloten om voor die twee uh, regio's gezamenlijk de, de penningen uit te reiken aan de ja. zeven renningsbrigades. Um, en omdat wij uh, ja, uh, in principe voor een veiligheidsregio op pad gaan. Hè, daar ligt eigenlijk de taak. Wij geven daar invulling aan. Uh, ja, was in dit geval gekozen om dat uh, aan de Amsterdam kant in, uh, in Weesb te doen. Hè, waar we heel gasvrij uh, met alle, alle eenheden op een, uh, een brandweerkazerne worden ontvangen. Commandant van de brandweer Amsterdam, Thijs van Lieshout. Ja. En uh, plaats van commandant van, van brandweer uh, Kennemerland uh, uh, waren daarbij. Uh, en van de reensbrigade zelf? Ja, van de reensbrigade vanuit ons landelijke organisatie. De landelijke coördinator Nationale Reddingvloot, Mark Jansen. Dat is degene die voor heel Nederland uh, nou ja, de regie voert over uh, uh, de ontwikkelingen van de vloot. Uh, en inderdaad van, van uh, eigenlijk alle deelnemende reensbrigades mensen die dan wel in België, dan wel met de aflossingen in, in Limburg ingezet waren. Dus ja. uh, een hele, hele grote groep. En uh, ja, de, de reden was, um, en dat hebben alle ingezette lifeguards, maar ook brandweermensen in heel Nederland... En dat zijn er zo'n kleine 700 die uh, in een aantal dagen tijd... Uh, uh, op diverse plekken ingezet zijn. Uh, die uh, ja, hebben een speciale waarderingsherinneringspenning ontvangen... Uh, om ze te bedanken voor hun, uh, voor hun inzet. En ik denk zeker aan de kant. En dat zijn uh, eigenlijk allemaal vrijwilligers. En die mensen hebben echt letterlijk 15, 16, 17, 18 juli hun werk, hun vakantie uh, laten vallen. Ja, ja precies. En ja. zijn met hun eenheden op pad gegaan om daar, uh, daar hulp te verlenen. Uh, maar ook voor de brandweer hoor. Want uh, ook daar uh, natuurlijk een hoop mensen uit heel Nederland ook uh, die daar uh, zeer actief zijn geweest. En uh, lange dagen, moeilijke omstandigheden. Zeker de collega's in België, ja. en waar ze echt terecht kwamen in... Uh, ja, een gebied waar uh, taal een probleem was. Hè? Een frans -talig deel van België. Uh, communicatie slecht. Maar ook een veiligheidsorganisatie die als je die vergelijkt met Nederland... durf ik wel te stellen, 10, 20 jaar achterloopt. Heel lokaal georganiseerd. Ja. Slecht beeldvorming. Uh, uh, waar in Nederland vooral hoog water was. En, en niet om tekort te doen, want dat is verschrikkelijk. Was het daar echt op heel veel plekken levensgevaarlijk. Hè? Dat hebben we ook in Duitsland gezien. Waar echt uh, ja, toch redelijk wat mensen om het leven zijn gekomen ja, precies, door het ja. stijlstromend water. Ja. He, dus Instortingen van huizen. Instortingen van huizen. Ja. Maar ook uh, ik ken verhalen van, uh, van een aantal eenheden uit Noord-Holland. Die daar in de nacht op pad waren in een woonwijk. Met een gids van de lokale brandweer met een auto. En ze rijden een hoek om. En ze kunnen die auto van de lokale brandweerman niet meer zien. Maar elkaar kwijtgeraakt. geraakt. Oh. En dan sta je met vier boten midden in onbekend gebied, in een grote stad buitenwijk van Luik. Ja. Je weet niet of je linksaf kan, want dat je dan misschien wel het water in rijdt... of ja. dat je rechtsaf moet. Uh, netwerk is slecht, dus je kan met je mobiele telefoon niks. Communicatie, hè? gelukkig hebben we ook nog wat dan helemaal heet... analoge communicatie, want zaken als C2000 en zo, ja, dat werkt niet. Nee. Um, daar zit echt wel een en erbij. bij. Die hebben echt wel wat angstige momenten gehad... Uh, ja. terwijl ze mensen aan het evacueren waren en gebieden aan het controleren waren. Ja. Dus het is dus, dus eigenlijk dan een combinatie van je, van je eigen emoties en, ja, en, ja. en toch daar willen staan als hulpverlener. Nou ja, ik denk dat he, aan de ene kant gaat de knop om. He. Je hebt een taak en, en, en zeker daar was het, he, heeft men heel erg moeten improviseren. Um, niet alleen Nederlandse eenheden, er waren ook eenheden uit Duitsland, Frankrijk, okay. Engeland om daar te helpen. Dus dat is echt het uh, internationaal team wat daar uh, bezig was. Um, ja, en dat is eigenlijk ook, ook voor ons is dat nieuw. Eh? Ja. We zijn natuurlijk getraind op de Nederlandse situatie, weten daar heel goed hoe de afstemming loopt, wie, nou ja, wie bepaalt wat we doen, hoe dat georganiseerd is. Ja, en nu zit je uh, in dit geval met 16 boten en uh, nou ja, een kleine, kleine 90 man uh, ineens in een, uh, in een ander land, in een ander gebied. Ja, ja en moet je dat met elkaar rooien. Dus echt, echt dik compliment en ook wel ja, toch wel mensen die daarna toch wel uh, nou ja, um, daar even moeite voor hebben we moeten doen om daar uh, ja, bovenop te komen die daar echt wel een, een kleine tik van gehad ja. hebben. maar even voor de goede orde, alle mensen die daar zijn geweest uh, hebben een de penning gehad. De, ja, alle mensen die zijn is uh, dat een bestaande penning of is dat een nee deze penning is speciaal ontwikkeld uh, vanuit de nationale renningvloot en, en namens uh, de veiligheidsregio's om zowel de brandweer als rennesgegaande mensen te bedanken voor die, uh, voor die inzet. Ja. En dat is voor de mensen die daar ter plaatse zijn geweest. En dat is ook voor wat mensen die nou ja, in, de, in de regio's... alle logistiek hebben geregeld. De communicatie met de, met de thuisfront, uh, de aflossingen hebben geregeld. Dus eigenlijk iedereen die een rol heeft gespeeld in die hele inzet... die uh, ja, heeft als dank daarvoor uh, deze blijk van waardering uh, gekregen. Nou, en hoe wordt dat te ontvangen? Ja, volgens mij toch wel goed. Hè. In het begin waren nog wel mensen die dachten... Ja, nou ja, ik heb gewoon mijn ding gedaan... Ja, en, ja. Uh, doe maar gewoon, doe je al gek genoeg. Maar ja. ik merkte toch uh, uh, afgelopen maandag dat, daar, uh, uh, ja, dat men toch wel eigenlijk onder indruk was. En mm. uh, dat het toch wel een goed gevoel gaf om, om toch dat extra, ja, die, die extra blijk van waardering uh, te krijgen. Dus uh, ik denk dat het goed is dat dat gedaan is. En, en fijn dat, uh, ondanks dat het, hè, we zijn ondertussen al anderhalf jaar verder. Ja. Uh, maar dat er alsnog aandacht voor is en uh, dat uh, mensen daarvoor bedankt worden. Niet een beetje laat. Uh, ja en ja, nee. Um, um, je ziet, um, um, de penningen waren al iets eerder beschikbaar. Maar um, vind maar eens een, een moment dat alle, ja. alle zeven brigades en de commandanten... Um, <lacht> ja, dus, ja. dus dat heeft wel wat meegespeeld. Al die eh. agenda's. Um, um, um, eigenlijk had het wel iets korter na de zomer gemogen. Maar dat is altijd achteraf. Ik ja, denk ja. dat het belangrijkste is dat het gedaan is. Precies. Uh, overigens ook niet uniek hoor. De afgelopen weken op heel veel andere plekken in het land. De afgelopen dagen zag ik in Almere. In Monster, dat is in, in het Westland, in Utrecht. Waar ook deze periode gebruikt is om uh, ja, mensen te ontvangen en uh, alsnog te bedanken voor hun inzet. Dus je had een druk weekje. Uh, ik ben blij dat het kerstvakantie is. Ja, ja, precies. <laughs> zeg, onze eigen wethouder Lars Kere, die had eigenlijk ook nog een bijzonder rolletje in die... Uh, toen was hij nog geen wethouder natuurlijk. Maar nee, ja, de... Lars is ook nee. een van degenen die... Uh, net als heel veel andere vrijwilligers... in die periode is ingezet. Uh, in, uh, hij is een van onze officieren van dienst. Ja, dat bedoel ik. Hij ja. was en, uh, op... Maar leg even uit, wat is een officier van dienst... Nee, bij ja, de, de reeksbegaaner? Uh, uh, wat je eigenlijk ziet is... Uh, ik noemde net al kort... Uh, in, in Nederland is verdeeld in vijf uh, zeg maar, regio's. En elke regio heeft een peloton. En zo'n ja. peloton heeft dan 16 boten. Ja. Ja, je kan je voorstellen als die daar met 16 boten en dus alle mensen ergens naartoe gaan, ja, dat je een aantal mensen moet hebben die namens die 16 boten met de lokale overheid, de brandweer, de lokale burgemeester, de lokale politie afspraken maakt van ja, waar gaan we beginnen, waar is onze inzet nodig. Um, nou ja, dat zijn coördinatoren of zoals dat bij ons dan heet officieren van dienst. En bij elk peloton gaan er een aantal mee die dan namens die hele groep ja, lokaal de inzet uh, regelt van, van die boten. Ja, oké. Okay. Ja, en uh, officieel van dienst, dat hebben we natuurlijk bij de politie, de brandweer ja, en allemaal. Ja, ja eigenlijk bij alle hulpdiensten ja. is dat de OVDP. OVDB, de OVDR. Ik kan ja. nog uren doorgaan. Ja, ja, ja, ja. Maar in principe zijn dat de, de, ja, de coördinatoren die, die op dat moment bepalen, hè, in dit geval bij een overstroming, waar is de nood het grootst? Uh, waar moeten we met alle andere diensten? Hè? leger was ook ingezet, Rijkswaterstaat. Ja, hè? Hoe gaan we die inzet doen? En hoe gaan we of mensen evacueren of gebied onderzoeken? Uh, of ondersteuning leveren aan de andere diensten... om uh, spullen over het water uh, te vervoeren? Het is eigenlijk een gigantische organisatie. Hè? Ja, nou ja, als je bedenkt hè, dat in die dagen daar... Uh, vanuit, vanuit de Nationale Reddingvloot zo'n uh, 700 mensen zijn ingezet. Ja, dat is gigantisch. Uh, dat in totaal, um, ja, dat klinkt heel raar... want we hebben maar 88 boten, maar 177 keer een boot... Ingezet, dus die pelotons die zijn twee keer, soms drie keer ingezet ja. uh, uh, en weer op pad gegaan. Uh, ja, dat is een immense mensenoperaad. Ja, ja, precies. Nou ja, uh, fantastisch. Uh, hartstikke leuk dat deze penning... Uh, ben je er zelf ook nog geweest eigenlijk? Uh, nee, ik was een van de regio-coördinatoren. Dus dat betekent ja. dat ik voor uh, Kermeland en amsterdam, amsterdam ja, de eerste inzet. Maar ook daarna alle aflossingen uh, regelen dat het materiaal beschikbaar okay. is. En dat is een clubje van een aantal mensen die... Uh, vooral aan deze kant uh, daar uh, hele korte nachtjes had, uh, ja, precies. het geluk had, het was mooi weer, dat ik uh, in mijn korte broek met mijn telefoon uh, het meest <laughs> kon doen. <laughs> hè, ten opzichte van degene daar die uh, in, in slecht weer uh, ja. hè, tot in middel in het water stonden. Maar uh, ook, ja, ook die rol is belangrijk om ook ja, hè, voor het vervolg te regelen dat zodra de mensen daar afgelost moeten worden, dat er weer 80 nieuwe mensen klaarstaan precies. om zo'n een eenheid ja. uh, uh, uh, af te lossen. En dan, hoe breng je die daar naartoe? Touring ja. ja. geregeld. Ja. Ja. Uh, nou, al dat soort zaken die ja die worden vanaf de zijlijn gedaan... vanuit het landelijk actiecentrum... en dan per regio door de regio komen nou Je hebt dag en nacht zitten bellen. Uh, ja. ja het... <laughs> Daar kwam het wel op neer. Ja, ja, ja, ja. Uh, nou, geweldig. Uh, uh, Ernst, het, uh, het is kerstmis. Ga je er nog iets leuks van maken? Ja, ik denk wat heel veel mensen gaan doen. Ik ga in ieder geval uh, gelukkig wat vrije dagen... lekker even bijkomen. Hopelijk, uh, ik hoorde net het weer... er wordt dat zonnetje nog iets meer ja. om buiten wat te doen... En ja, de geijkte kerstdinees, kerstlunches en borrels. Dus ik uh, oh, ben bang dat het veel eten en drinken wordt. Ja, ja, ja, ja. Nou, dan heb je volgend jaar weer om af te vallen. Precies. Nou ja, ja. en om te duiken. Want, ik weet niet, o, duiken. Gaan, jullie eerst, gaan jullie duiken 1 januari? Ja, Rob wel. Ja, ja altijd ja, ja, ja. toch? Dat ja. weet je. Hij is de eerste. Hè? En, uh, ik krijg hem dan maar weer eens uit het water. Ja, maar nou, dus... dat is natuurlijk... Hè, uh, ik denk al vaak, winter uh, hebben we wat minder te doen als erin is begaren. Maar ja. 1 januari staan onze livecats natuurlijk weer... Uh, om 12 en om 2 uur bij de grote duiken op het strand... Op, ja om daar weer een dienst te, te verlenen. Ja, precies. Ja, ja, je zegt het over mij, maar ik ben een siropper uh, natuurlijk. Een sieropper. Nou, ze krijgen jou het water niet meer <grijgelt> Nee, dat is zo. Nee. <grijgelt> dus hou me in de gaten. Misschien doet je een boeitje aan zijn been moet doen. Ja, of gewoon de kerstmets ophouden. Ja, ja een ja, nou, ja, hele goede. Ja, ja dan zie je hem in ieder geval nog. Zie je me nog net onder water gaan, weet je wel. Dat belletje nog net zo... Dankjewel, je eh, Ernst, voor uh, je komst en hele fijne dagen. Ja, Ernest, dankjewel. je Dank je wel, jullie ook, natuurlijk. Ja. Ja. Oké, okay, graag gedaan. En hier is uh, Paul Jan. We hebben daar natuurlijk helemaal niks van meegekregen. Maar uh, voordat uh, Benno en ik de uitzending uh, begonnen, had uh, Benno het ineens al voor Paul Young. Ja, ik weet het wel. Ja, een, een, een mooi begin van een uh, plaat en dergelijke. Ja. Maar uh, we kwamen niet helemaal uit uh, welke het was. Nou, hebben we deze gekozen. Ja, Ook lekker toch? Ja, Every time you go away, ja. you take a piece uh, of me with you. Oh, okay. dat, uh, dat was hem. Nou, een ja. ander mooi nummer. Heeft Jaap Koper uh, ons toegezonden? Ja, zeker. En uh, we denken van, nou, we gaan hem gewoon even bellen. Ja. Want uh, Jaap kan het veel beter vertellen dan dat uh, wij het kunnen. Goedemiddag, Jaap. Ja. Hallo, Jaap. Goedemiddag. Als, als, uh, als jullie van uh, vingers afblijven van knoppen op telefoons, dan kan ik, uh, kan ik het uh, allemaal uh, duidelijk maken. Oh jee. <laughs> ja. Wat, ja, waar ben jij trouwens? Ja, ben je in het buitenland, uh, of niet? Uh, Voordat voor voor je begint, ik zie jou in een kersttrui en uh, jullie beiden met een kerstmuts op. Dus ja, uh, dus, uh, uh, volledig in kerststemming. Hè? Ja, ja, zo wel. Is het, zo is het. Maar zit jij in een regenton, uh, Jan? <laughs> klinkt <het? laughs> Zo klinkt je wel, hè? Oh, ik zit gewoon, uh, ik zit gewoon uh, met mijn snu snuit uh, tegen een, een of ander spreekgedeelte aan. Uh, Oké, okay, okay. dus. okay, welke provider heb je? Uh, oh, ja, ben ik bereikbaar. <laughs> oh ja, nee, daar heb je het al. Hè. Dus, uh, Jacob? Hey, Jaap, goedemiddag. Leuk dat je even in de uitzending komt. Want ja. we kregen net een uh, plaat voor jou uh, doorgestuurd. Ja. En dan heb je donderdagavond uh, bij Alternative uh, FM heb je daar ook aandacht aan besteed? Ja. Het is een, een halend drietal. Uh, sterker nog, ik heb zelfs nog een oud nummer van ze helemaal afgestopt tijdens de uh, Grand Prix Weekend. Dat is een, een remix geweest van meneer Paul Hazendonk. En dat was een nummer van 2015, uh, 16 denk ik, van Low Eriks. Want dat is de band waar ik het over heb. Oké. Okay. En, ja. en, en, en vandaag, waar gaat het vandaag om? Nou, vandaag gaat het om het nummer wat ze hebben uitgebracht dit jaar. Oké. Okay. En daar zit, er zit toch best wel een, verhaal, een klein verhaaltje nog bij, uh, want ze hebben een album uitgebracht, dat is in uh, september gebeurd van, uh, van dit jaar, uh, daar was ik onder andere uh, getuige van met mijn uh, functie als redacteur voor 3 voor 12 Noord-Holland, dus daar heb ik ook nog een heel artikel over geschreven over, dat, uh, over die albumrelease, maar... Uh, gek genoeg zaten daar ook nog twee ex zf uh, bij en dat waren Jeffrey de Gans en Edwin Keur. Hé, hey, die kennen wij wel, natuurlijk. Jeetje. Wat leuk. Oh. Ja, die waren er ook. En er zitten wat uh, verwantschappen in tussen uh, de muziek die Lo Addicts uh, maakt, maar ook wat, uh, wat Edwin uh, maakt. En uh, Edwin heeft de afgelopen jaren ook die dingen uitgebracht onder DJ Lambda die niet alleen gedaan, heeft die samen met H.P. Vince En zij, Low Edicts... ...maken eigenlijk een beetje ook... Uh, een, ...een beetje de dans, dansbare muziek... ...maar wel met een uh, serieuze lading. En ik vond het toch... ...te, uh, te mooi om het niet... Uh, te, ...ja, onder de aandacht te, te vestigen. Want ik ben toch zoiets van... Uh, ...van ja, ik vind dat je... Uh, ...de regionale mensen ook een beetje... ...een podium moet bieden... ...op een uh, lokale zender als de onze. En, uh, Zeker. En zij waren uh, ons genegen om uh, afgelopen donderdag uh, bij ons langs te komen. Omdat we vrij positief zijn geweest, het zij, uh, door uh, aandacht te geven uh, voor 3 voor 12 Noord-Holland-Vloedgolf. Wat we één keer in de maand uh, doen bij, uh, bij ZFM. En uh, anderzijds ook omdat we dus uh, dat eigen programma wat we ook op de donderdagavond doen. En uh, toen zei Willem van, dat is uh, uh, de mannelijke lid van, uh, van de band. Die zegt, nou uh, heb je, uh, vind je het leuk als wij langskomen? Ja, dat hoef ik niet niet uh, snel over uh, na te nee, denken. Nee, dus ja, kom, maar, kom maar langs, weet ja. je. Dus, nu, uh, dus uh, we, we zijn bezig om een samenvatting uh, te maken. Uh, die komt maandag uh, op onze eigen website online staan. Maar ze hebben daar uh, wat, uh, wat lichte elementen in uh, zitten. En het is best wel leuk om dat uh, terug te kijken in onze eigen studio. Weet je, dus... Gaaf. Het klinkt ook uh, vet. En zeker dat nummer wat je zo dadelijk uh, gaat horen uh, is ook uh, eigenlijk ja, het titelnummer van het uh, album Involver. Want daar gaat het om. Ja. Uh, dan moet ik alleen even kijken um, wat de inhoud is. Want ik zei het al, het is een serieuze uh, bedoeling. En dan heb ik het even het stukje wat ik zelf uh, geschreven heb voor 3 voor 12 er even bij gepakt... Uh, want met deze trek openen we de kokon waar we lang in hebben gezeten na corona. Maar vooral ook na de bubbel tijdens het maken van de plaat en de single involver. Involver is ontstaan uit de onzekerheid. Het verlangen om jezelf goed genoeg te vinden voor de ander. En soms raak je jezelf en elkaar daarin even kwijt. We vechten dan, vallen en staan weer op. In de wetenschap dat we altijd zullen blijven groeien en altijd de weg naar elkaar terug kunnen blijven vinden. Verstellende gedachten zo vertelt het drietal over die single. Zeker, een hele mooie, mooie, mooie gedachte zeg, zeg maar in, in de plaat dus. Ja. En uh, ja, we gaan hem nu uiteraard nog even draaien Jaap, want uh, ja, we gaan hem promoten gewoon bij uh, de radio. Ja, ja, want uh, ik vind uh, uh, het heeft zeker potentie en het kan naar mijn idee best uh, nog uh, misschien wel uitrollen tot iets uh, bijzonders in, uh, in het land. En dat is de reden waarom ik het ook onder jullie snuffert uh, breng. Nou, tot aan uh, drie uur gaan we hem horen op de Stanfordse Radio. Dankjewel Jaap Koper voor je bijdrage. Hele fijne dagen, collega. Ja, hetzelfde. Oké, okay. daar, daar komt hij aan hè, Evolver.